Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 35, de Gulle Afrikaan Twee weken geleden zagen we de opkomst en ondergang van Gaius Sempronius Gracchus en hoe hij zijn toch al indrukwekkende broer volledig deed verbleken door niets van de Romeinse samenleving onaangeraakt te laten in de paar jaar dat hij prominent was. Vandaag kijken we naar het leven van een man die de Romeinse samenleving nog meer beïnvloedde dan de gracche en die je eenvoudig in het rijtje van de allerbelangrijkste mensen van de Romeinse geschiedenis kunt zetten, Gaius Marius. Van Gaius Marius weten we geen derde naam en dat is opvallend. Hij kwam niet uit Rome zelf, maar uit een dorp ten zuiden van de stad. Niemand in zijn familie had ooit een belangrijke positie in het Romeinse staatsbestel, waardoor we Marius als novus homo, nieuwe man, aanmerken. Volgens sommige bronnen kwam hij uit een arme familie van landarbeiders. Dit is hoogst onwaarschijnlijk als je zijn levensloper bijpakt. Maar het is wel zo dat vanuit de elite in zekere zin werd neergekeken op mensen die niet konden wijzen op legendarische voorouders. Marius moest zijn leven zelf vormgeven en het feit dat we het nu meerdere afleveringen over hem zullen hebben, geeft wel een idee over hoe hij daarin slaagde. In zijn jonge jaren vocht hij mee met Scipio Aemilianus bij Numantia, net als de grache, en liet daar een goede indruk na op de generaal. Zo goed zelfs dat Plutarchus opmerkt dat hij naast Scipio zat toen iemand de verwoeste van Carthago vroeg wie hem ooit zou moeten opvolgen. Scipio Aemilianus zou zijn hand op de schouder van de jonge Marius hebben gelegd en gezegd hebben: misschien deze kerel. Na de val van de graghe bleven de Romeinen achter met een systeem waarin de elite in groepjes samenklonterde. Het gaat veel te ver om deze groeperingen als een soort politieke partijen te zien, want er was geen sprake van enige gecoördineerde politiek of zelfs maar een gedeeld belang. De groepen mensen dienden vooral als een soort veiligheid. Wie machtige vrienden had, was niet immuun voor kritiek of geweld, maar het hielp wel. Zo kwam Marius terecht in het kamp van de Metellus-familie, een familie die het politieke landschap voor een groot deel in de hand had. Zozeer zelfs dat de familie van Quintus Metellus, met een vader en vier zonen, binnen een periode van een paar jaar vijf verschillende consuls had. Metellus hielp Marius met de baren van zijn eerste doel, een worden. Dat lukte, maar dit bracht Marius en zijn weldoener niet dichter bij elkaar, want een van de eerste voorstellen van zijn hand was over de manier waarop verkiezingen werden gehouden. Bij verkiezingen was er een gangpad tussen de plek waar de mensen stonden opgesteld tot ze werden opgeroepen en de plek waar de mand stond waar ze hun stembiljet in konden gooien. Dit gangpad bleek wat breed voor de gading van Marius, want het gaf mensen de gelegenheid om de kiezer te beïnvloeden terwijl hij onderweg was. Het voorstel dat Marius en de Metellus familie in conflict met elkaar kreeg, was om het gangpad te versnappen, daar was Metellus het bepaald niet mee eens. Kort na dit conflict dus Marius zich weer een beetje aan de kant van de elite te scharen, toen hij een wet om graan uit te delen aan de bevolking voorkwam. Deze actie was weer in het voordeel van Metellas en zijn familie, maar het geeft wel aan met wat voor man we te maken hebben. Marius sprong niet uit in zijn politieke vernuft. En het is dan ook dat we bij hem niet zo makkelijke politieke opkomst zien, die we wel bij Tiberius en Gaius Grachtus hebben gezien. Na zijn termijn als volkstribuun probeerde Marius de positie van twee verschillende soorten van de positie van Eidelit te bemachtigen. Dit lukte niet, waardoor hij binnen een tijd van een paar dagen twee verkiezingen verloor, een groot klap voor zijn politiek cachet. Uiteindelijk wist Marius het wel te schoppen tot de positie van Praetor. Al werd gefluisterd dat het niet volledig op de bedoelde manier gebeurde. De gangpaden naar het stemhokje waren te smal om mee te lopen, maar een flinke zak geld paste nog wel tussen de kiezer en de wanden en Marius kreeg het voor elkaar om in de slotfase van de campagne heel veel zwevende kiezers te overtuigen om voor hem te stemmen. Het zegt ook wel wat over de achtergrond van de man. Marius had veel geld nodig om de positie van Praetor binnen te harken, zelfs als het niet via directe omkoping ging. Dit is lastig te rijmen met een achtergrond als zoon van arme landarbeiders, zoals door Plutarchus omschreven wordt. Marius' vader zal ongetwijfeld in de landbouw hebben gezeten, maar het is heel wat waarschijnlijker dat dat in de hoedanigheid van grootgrondbezitter is geweest. Om Marius tijd als Praetor te bespreken, is het belangrijk eerst te kijken naar de dynastieke situatie bij een van de belangrijkste Romeinse bondgenoten, de Numidiërs. Niet lang geleden hebben we afscheid genomen van Massinissa, de man die de Romeinen nog bijstond in de Tweede Punische Oorlog en daarna koning over Numidië werd, en de Derde Punische Oorlog, die leidde tot de vernietiging van Carthago uitlokte. Toen uiteindelijk in 148 bleek dat hij toch niet onsterfelijk was, werd hij opgevolgd door zijn drie zonen. Enkele jaren en de vernietiging van de aardsvijand van de Numidiërs later, waren twee van de drie zonen dood en was zijn oudste, Mykipsa, de alleenheerser. Hij leidde zijn land door een gouden tijdperk voor de Numidiërs, zeker ook omdat vluchtelingen uit Carthago bijdroegen aan de oplevering van het koninkrijk. Ook behield hij zijn alliantie met de Romeinen en hielp hen militair. Thuis had hij twee zonen rondlopen, Adderbal en Yimsal. Daarnaast had Mykipsa de voogdij over een onwettige zoon van zijn broer, Iokurta. Jogurtha was mateloos populair onder de bevolking, waardoor Mykipsa zich zorgen begon te maken dat hij misschien zijn zonen zou kunnen overtroeven en de macht zou kunnen pakken in het koninkrijk. Daarom kwam een verzoek om militaire hulp vanuit de Romeinen als geroepen. Toen Scipio Aemilianus hulp nodig had bij Numantia, omdat daar nog niet genoeg legendarische mensen dienden, stuurde Mykipsa een flink leger naar Spanje onder leiding van Jogurtha. Het conflict kon de koning mooi de gelegenheid geven om erachter te komen wat voor vlees hij in de Kuip had. En, als hij geluk had zou Jogurtha misschien wel omkomen. Het zal inmiddels geen verrassing meer eten dat die oorlog van Jogurtha bepalend was. Niet alleen kwam de charismatische prins niet om, maar hij wist ook indruk te maken en maakte vrienden onder de Romeinse elite. Niet alleen wist hij hen te raken met zijn gevechtsprestaties, maar bovenal leerde hij tijdens zijn verblijf in Spanje een belangrijke les over de Romeinen van zijn tijd. Deze Romeinen hadden vrijwel allemaal een softspot voor goud. Met deze kennis maakte hij veel nieuwe vrienden onder de Romeinen die hem ook veelal een hele aardige en attente jongen gingen vinden. Zo aardig en attent zelfs, dat Scipio de jonge prins bij zich riep om hem te waarschuwen dat het veel verstandiger was om zich met de Romeinse staat te liëren dan met individuele Romeinen. Dat gezegd hebbende schreef Scipio wel een brief aan Mikipsa om Jogurtha aan te bevelen als een waardig kleinzoon voor de grote Massinissa. Hiermee was gelijk om en nam Jogurtha aan als een geadopteerde zoon. Toen Mikipsa anderhalf decennium later, in 118, inzag dat hij ook niet eeuwig zou leven, riep hij zijn drie zonen bij elkaar en legde hen zijn plan voor. De drie zonen zouden het koninkrijk na Mikipsa's dood gezamenlijk en in harmonie leiden. Omdat Jogurtha de oudste was, vroeg hij hem om een beetje in de gaten te houden, dat het allemaal soepel zou blijven verlopen. Kort daarna overleed Mikipsa. Het was al snel duidelijk dat de jongetjes niet praat met elkaar wilden spelen, met name de jongste, Jimpsal, en Jogurtha konden niet bij elkaar door één deur en dat leidde tot een confrontatie tussen de twee, waarna besloten werd de heerschappij geografisch te verdelen en niet zozeer per tak van de regering, zoals bij Mekipsa het geval was, voor zijn overleden. Jempsal trok zich terug naar zijn deel van het koninkrijk. In de stad Termida kwam hij volgens de historicus Sallustius terecht in het huis dat eigendom was van een van de belangrijkste dienaren van Jokurta. Die regelde reservesleutels voor zijn meester en dat was het einde van de koning. De dood van Jempsal bracht Adderbal tot mobilisatie van zijn troepen. De bevolking van de viel uit één in twee kampen. Adderbal kon leunen op een groter aantal troepen, maar toen deze tegen die van Jogurta stonden, bleek al snel dat Jogurta de betere soldaten aan zich gebonden had en vluchtte Adderbal naar Rome, om bij de Senaat te klagen over het gedrag van zijn adoptief broer en moord op zijn broer. In Rome wierp Adderbal de Senaat voorstel Lucius voor dat ze een verantwoordelijkheid hadden om hun bondgenoten te beschermen. Jogurtha stuurde zijn uiterst gunnige gezanten met de boodschap dat Jemsal door zijn eigen mannen was gedood omdat hij zich zo woeske droeg. Atterbal viel vervolgens de armen Jogurtha aan omdat hij de macht wilde en nu hij verliest komt hij klagen. De senaat was verdeeld over de kwestie, maar uiteindelijk wonnen de monetaire argumenten van Jogurtha net iets meer dan de klaagzangen van Atterbal. Besloten werd namelijk tot een verdeling van het grondbezet over de twee koningen waarin Jogurtha zo'n beetje alle waardevolle gebieden kreeg en Atterbal de troep. Plus de hoofdstad Sirta, waar een grote hoeveelheid handelaren uit Italië zaten. In 113 besloot Jogurta Sirta aan te vallen om Atterbal definitief te verslaan. Jogurta verpletterde de verdediging, nam de stad in en executeerde Atterbal en de kooplieden die hem steunden in de verdediging. Sommigen van hen hadden Romeins burgerrecht, hetgeen in Rome leidde tot grote verontwaardiging. De Romeinse senaat moest nu ingrijpen en verklaarde in 112 de oorlog aan Jogurta. Een leger onder leiding van de consul Lucius Calpurnius Bestia. Trok naar Noord-Afrika om de koning een lesje te leren. De Romeinse troepen versloegen de Numidische in het veld, maar toen het puntje bij het paaltje kwam, kwamen de, consul en de koning, kwamen de consul en de koning een vrede overeen die verbazingwekkend voordelig uitpakte voor Jugurtha, Verdacht voordelig. Bestia werd bij terugkomst dan ook niet als een held ontvangen. Hij kreeg een proces om omkoping aan zijn broek en werd daar ook voor veroordeeld. Salutius stelt dat Bestia een hele kapabere generaal was, maar veel te veel van rijkdom hield. Ook Jugurtha werd in Rome ontboden om zich te verantwoorden. Maar toen de rechters hem vroegen naar zijn verhaal, sprak een volksroen zijn veto uit en kon Jogurtha weer naar huis. Jugurtha had zich, naar het schijnt, uit een omkopingsproces gered door de juiste mensen om te kopen en ging vrij uit. De komende twee jaar wisten de Romeinse legers verdacht weinig voor elkaar te krijgen en groeide de onrust in de stad. De elite bleek niet bereid om de belangen van de staat te beschermen. Er was alleen maar uit op winst. Dit duurde tot in 109 Quintus Caecilius Metellus Calvus, als consul naar de regio werd gestuurd. Hij nam de praat Marius als zijn ondercommandant mee naar Afrika. De Romeinen kwamen in confrontatie met Jugurtha's troepen toen ze onderweg waren naar de rivier de Moutoul om hun watervoorraden aan te vullen. De Numidiërs brachten de Romeinen in grote problemen en hadden het leger door efficiënte cavalerieaanvallen in stukken gebroken. De coördinatie van de troepen was weg omdat de generaals niet allemaal meer kon bereiken. Nu kwam het aan op het improvisatietalent van de ondercommandanten. Terwijl de historicus en ondercommandant Publius Rutilius Rufus, die zijn militaire carrière begon bij Numantia, standhield tegen een flank van de Numidiërs en de olifanten van Jugurthas leger uitschakelde, organiseerde Marius een uitbraak en viel de cavalerie aan. Jugurthas leger was verslagen. Wat volgde was een periode van stilstand. Jugurtha was militair verslagen, maar niet weg en zijn statuur in Numidië was niet zodanig aangepast dat hij nergens meer terecht kon. Omdat hij merkte dat Metellus zich niet liet omkopen, kon hij zijn gebruiker spelletje niet meer spelen. Met zijn troepen voerde hij guerilla-aanvallen uit en bleef haar ongrijpbaar. Met Dennis was met grote woorden naar Afrika gegaan, maar een grote overwinning was niet genoeg om de opstandige koning op zijn knieën te krijgen, hoeveel steden de Romeinen ook innamen. Een deel van de bevolking en de troepen begon te morren. In deze situatie stond Marius op. Hij had zich in de voorgaande tijd populair gemaakt bij de manschappen door zich als een van hen te gedragen. Als er een gul gegraven moest worden, greep Marius een schep. Hij at met de mannen en sliep in dezelfde tenten. Daarnaast liet hij doorschemeren dat als hij, Gaius Marius, consul zou zijn en het commando over dit leger had, Jogurta's bende zo zou zijn opgerold en de mannen naar huis konden. Omdat de verkiezingen voor de positie van consul eraan kwamen, vroeg Marius verlof aan Metellus om naar Rome te gaan om zich kandidaat te stellen. Metellus zag ik niet zitten, maar liet Marius toch vertrekken, al was het maar omdat hij voor zoveel onrust in het kamp zorgde. Hij zorgde er alleen wel voor dat Marius zo kort voor de verkiezingen aan zou komen dat hij nooit kans zou hebben om zijn campagne succesvol te voeren. Tot Metellus schrik kreeg Marius er toch voor elkaar om consul te worden op basis van zijn belofte Yogurta te doden of gevangen te nemen. Hij verzamelde een leger van armen om de legioenen in Noord-Afrika te versterken zodra hij die kreeg. Metellus besloot daar niet op te wachten en liet Rufus de daadwerkelijke overdracht van de troepen uitvoeren terwijl hij zelf naar huis ging. De relatie tussen Marius en Metellus was voor altijd bekoeld. Toen Marius in Afrika aankwam, was hij vergezeld door de jonge kwijster Lucius Cornelius Sulla. Sulla was lid van een van de oude patricische families, maar zijn familie had niet meer het cachet dat het ooit had. Een voorvader van hem was namelijk uit de senaat getrapt omdat hij, ik verzin dit niet, te veel zilveren serviesgoed had. Volgens Plutarchus groeide Sulla op als een arme sloeber die een appartementencomplex deelde met een vrijgelaten slaaf. Net als bij Marius zou het allemaal wel meegevallen hebben, want anders had hij niet zomaar kwijster kunnen worden. Verder moet hij, ondanks een huidaandoening, die hem op een hoop hoom kwam te staan, een aantrekkelijke en charismatische man zijn geweest. Sula had een belangrijke vriend die de sleutel in handen had, voor wat betreft de situatie in Noord-Afrika. Hij was namelijk bevriend met koning Bocchus van Mauritanië, een koninkrijk dat min of meer overeenkomt met het huidige Marokko, dus ten westen van Numidia. Bocchus was Yogurtas schoonvader en bood zijn schoonzoon onderdak, toen dienststeden steden een voor een werden ingenomen door Metellus. Hij kreeg een voorstel van Sula. De Romeinen zouden Bocchus zeer erkentelijk zijn als hij Jogurtha aan Sula zou overdragen als hij hem kwam ophalen. Sula wist Marius te overtuigen van dit plan en trok met een klein gevolg naar Mauritanië. Terwijl Sula onderweg was, kreeg Bocchus toch zijn bedenking over het plan, want het was wel verraad aan zijn familie dat hij op het punt stond om te plegen. Hij had feitelijk twee opties. Ofwel, hij kon doorgaan met zijn plan en Jogurtha uitleveren aan Sula, of hij zou Sula gevangen nemen en uitleveren aan Jogurtha. De keuze die hij maakte bepaalde zijn positie in het conflict definitief. Er was geen weg terug. Uiteindelijk besloot Bocchus vast te houden aan zijn aanvankelijke deal met Sulla en sloeg zijn schoonzoon in de boeien. Jugurtha was eindelijk verslagen en gevangen genomen en daarmee was de oorlog voorbij. In 104 werd Jugurtha door Rome geparadeerd in de triomftocht en kort daarna werd hij gedood. Wat opvalt is dat de triomftocht de triomftocht van Marius was. Nog Metellus, die inmiddels wel de bijnaam Numidicus droeg, nog Sulla kreeg veel eer voor een aandeel in de overwinning. Salucius schrijft de hele overwinning toe aan de persoon van Gaius Marius. Maar onder de elite was duidelijk ook een andere opvatting aanwezig. Metellus had de oorlog militair opgeslist en Sula zorgde ervoor dat de laatste stap werd gezet. Wat was er dan nog over voor Marius? Metellus had de episode al min of meer achter zich gelaten en was alweer verder in zijn politieke carrière gegaan. Maar Sula begon zo zijn ideeën te krijgen. Hij was voor Marius nog niet zo'n groot gevaar dat hij hem ging meiden, want de volgende militaire missies voor Marius was Sula weer present in de stad van de generaal. Maar we gaan het groeiende conflict tussen Marius en Sula nog uitgebreid tegenkomen. Twee weken geleden kon ik aan dat Gaius Marius een van de grootste Romeinen uit de geschiedenis was. Tot nu toe hebben we vooral een eerzuchtige en egoïstische kant gezien. Over twee weken krijgt hij gelegenheid daar wat aan te doen.